Mark Hokker met het NOS-journaal. Op Facebook is afgelopen... Chicago heeft tot nu toe één minderjarige jongen opgepakt. Naar de overige daders wordt nog gezocht. Duitsland weigert steeds vaker een vergunning af te geven... voor wapenexport naar Turkije. De afgelopen vier maanden werd zo'n verzoek elf keer afgewezen. Tussen 2010 en 2015 was dat maar acht keer het geval. De toename is opmerkelijk... omdat Turkije formeel een navo bondgenoot is... Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt dat mensenrechten bij de wapenexport zwaar wegen. Sinds de mislukte staatsgreep en de maatregelen van de Turkse regering die daarop volgden, zijn de Duitsers voorzichtiger geworden. De vrees bestaat dat wapens uit Duitsland door Turkije worden gebruikt tegen de eigen bevolking of in het conflict met de Koerden. Asielverzoeken zijn vorig jaar vaker afgewezen dan in 2015...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 Met nu de nacht... in your face I'm still recalling things you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 Can't is a goal. Laat